11 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In de buurt van Zevenbergen is een vrouw dood aangetroffen. De 36-jarige Claudia Oskam werd sinds vrijdag vermist. De politie van Rozendaal meldt dat de ex-man van de vrouw heeft bekend haar te hebben gedood. Op zijn aanwijzingen is ook het lichaam van de vrouw gevonden. De man was al eerder aangehouden. Familie van Claudia vertrouwde het van meet af aan niet en organiseerde zondag een grote zoektocht. De politie zette twintig rechercheurs op de zaak. PvdA-leider Samson had premier Rutte niet naar de Olympische Winterspelen in Sochi gestuurd zoals hij erover had mogen beslissen. Samson zei in Nieuwsuur dat hij een delegatie met de koning en de minister van Sport voldoende had gevonden. Koning Willem-Alexander hoort als oud-IOC-lid in een delegatie thuis, al dus de PvdA-voorman. En de minister van Sport moet in Sochi de Nederlandse deelnemers een hart onder de riem steken. De afspraken tussen Iran en het Westen over het omstreden Iraanse kernprogramma treden op 20 januari in werking. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ashton bekendgemaakt. Iran zal internationale inspecties van de kerncentrales toestaan en de verrijking van uranium aan banden leggen. In ruil daarvoor zullen de westerse sancties verlicht worden.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 De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen Lanting en heeft hem na verhoor weer vrijgelaten. Actievoerders demonstreerden vanwege de arrestatie van Lanting later op de dag bij een andere installatie van de NAM. Ze hebben de actie afgebroken nadat de voorzitter op vrije voeten was gekomen. Verschillende actiegroepen hebben voor de komende dagen meer demonstraties aangekondigd.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 Paus Franciscus heeft zijn nadruk op de rol van arme landen in de kerk onderstreept met zijn keuze van nieuwe kardinalen. Elf van de 19 kandidaatkardinalen die Franciscus vanmorgen bekend maakte komen uit arme landen zoals Haiti, de Filipijnen, Burkina Faso, Ivoorkust en Nicaragua. Paus Franciscus is zelf de eerste paus in 1300 jaar kerkgeschiedenis die van buiten Europa komt. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. Morgenochtend schijnt hier en daar de zon, maar er kan ook een bui vallen. En het waait stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.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 Heeft u nog andere vragen over Alex Vermogensbeheer? Bel ons gewoon even op 020-522-0696 of kijk op alex.nl. Alex, resultaat geldt.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 Buiten is het 2 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Gemeenten hebben de buik vol van vuurwerk, zegt burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. De traditie van oud en nieuw is een hele mooie, maar die is echt op onderdelen ontspoord. Mooie traditie, maar ontspoort. Nou, zo kunnen we nog een heel eind komen, want dat geldt namelijk ook voor... het huwelijk, de islam, eten bij McDonald's, Paul de Leeuw, christendom... vrijgezellenfeesten, carnaval, gay pride, inspraak, hypocrisie. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen... dat hoogbezoek verwacht vanavond, want de toogdagen... van onze buitenlandse dienst beginnen weer. En dan komen onze ambassadeurs en consuls naar Nederland... van over de hele wereld om te praten over hun vak. En twee van hen komen daarvoor ook hier. Namelijk Hare Majesteitsambassadeur te Peking... en Hare Majesteitsconsul-generaal te New York. Hoe vertegenwoordigt zo iemand ons land nou in zo'n groot buitenland? Nou, daar zijn we wel even zoet mee... maar we hebben genoeg tijd om ons ook te buigen... over de Griekse strafrechtelijke vervolging van Gouden Dageraad. En over de vraag of dat nou de geëigende bestrijding is van extreem rechts. Via het strafrecht. En dan komen we al gauw uit bij fascisme, bij de Tweede Wereldoorlog... en bij de Wiener Philharmoniker... Morgen in het Concertgebouw en deze weken onder vuur... vanwege destijds zijn sympathie voor en collaboratie met Hitler. Hoe zit dat en waarom wordt het nu pas opgerakeld? Om 5 voor 12 de woeste aantrekkingskracht van François Hollande. Eerst de krant van morgen, nu het nieuws van heden. Zondag 12 januari. Duizenden mensen kwamen vandaag in de Knesset afscheid nemen van de Israëlische oud-Premier Sharon. Israël, uh, lost de king van David. Er is geen woord om te beschrijven dan Dat people like this anymore. Morgen is de begrafenisplechtigheid. Maar daar zal premier Rutte niet heen gaan. We hebben Wim Kok gevraagd, uh, die ook een stukje van zijn Amstermijn... ook nog gewerkt heeft met Ariel Sharon, om uh, daar ons te vertegenwoordigen. Dus Wim Kok zal erheen gaan. Rutte gaat, samen met koning Willem-Alexander... wel naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Partijgenoot Kroes vindt dat een beetje te veel van het goede. Een zwaardere delegatie dan we op het ogenblik vast kunnen stellen... Kan niet. is er niet. Kan niet. Dus het, het, is, het kan ook een uh, onsje minder. Rutte twijfelt echter niet aan zijn afweging. We hebben daar natuurlijk de afweging bij gemaakt... dat uh, de huidige koning, ook als uh, oud-lid van het IOC, erelid van het IOC... het ook gek zou zijn als hij niet zou gaan... Maar fractievoorzitter Samson van coalitiegenoot Partij van de Arbeid... vindt dat Rutte thuis moet blijven. Hij stelt een andere combinatie voor. De koning als erelid van het IOC en de minister van Sport... om de sporters aan te moedigen, het is uiteindelijk gewoon een sportevenement... had gekund. Ondertussen dringt bij het NOC het besef door dat Sochi niet bepaald een oase van rust is. Gerard Dielissen van het Olympisch Comité maakt zich al voorzichtig zorgen. Hey, ik denk zelf dat Sochi wel de meest veilige plek ter aarde is uh, gedurende de Spelen. Maar als er elders wat gebeurt, ja, dan werkt dat toch ontregelend... en dan moet je toch op anticiperen en dan moet je je ook mee bezighouden van tevoren. De voorbereidingen voor de Nederlandse schaatsers... voor de Olympische Winterspelen verlopen immers voorspoedig. Zo wist Jan Blokhuizen in een spannend rechtstreeks duel met Koen Verweij... nipt de Europese titel Allround... Ik Met mijn coach een uh, tactiek uh, bedacht en uh, nou, dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. Uh, Super gaaf om uh, ja, voor de eerste keer in mijn carrière een uh, grote titel te winnen. Dus uh, heel erg blij mee. Bij de dames was Irene Wust oppermachtig. Ze is de eerste Nederlandse in 40 jaar die haar Europese titel Allround prolongeert. En nee, ze heeft niet te vroeg gepiekt. Dat zegt dat ik inderdaad heel erg goed in vorm ben en uh, dat ik me goed voel... En ja, ik, uh, ik krijg hier heel veel vertrouwen van... en ik ga zeker met een heel lekker gevoel nou een assortie. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. En Freddy van Tijn hier naast me heeft de kranten van morgen vroeg... al doorgenomen en begint nu met de voorlezing van haar overzicht daarvan. Ja, een groep houders van certificaten van de Rabobank... wil alsnog strafvervolging van de Raad van Bestuur. Dat is in verband met dat schandaal met de Libor-rente. De Volkskrant schrijft dat advocaat Gerard Spong gaat proberen... om het OM te dwingen om toch nog een strafprocedure te beginnen. Rabobank heeft vervolging vorig jaar afgekocht... en nu lijkt het erop alsof alleen de handelaren worden vervolgd. De eisers willen een strafprocedure te tegen de topbestuurders... zoals Piet Moerland en Sipco Schat. Die hebben allebei ontslag genomen. Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar... voor bijna 5,5 miljoen euro aan fraude opgespoord. Vooral met het persoonsgebonden budget. Dat is veel meer dan de 2 miljoen euro van het jaar daarvoor. Volgens CZ heeft dat onder meer te maken met een nieuw systeem... dat wordt gebruikt om gegevens te analyseren. Daardoor komt fraude sneller boven water. De belangrijkste adviescolleges zijn boos... omdat het kabinet niet langer verplicht wil reageren op hun adviezen. Ze schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer morgen. En de bladen van de persdienst schrijven erover... en ze citeren oud-minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, de Hoop Scheffer... Hij is nu voorzitter van een van die adviescolleges... de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En hij zegt dat zo het hart uit het stelsel wordt gesneden. De bischoppen in Nederland beslissen morgen... of ze Paus Franciscus uitnodigen voor een bezoek. Kardinaal Eijk is vrijdag op bezoek geweest bij de paus. Dat blijkt uit diens agenda, die is te vinden op internet. Het initiatief komt van bischop Punt van Haarlem en Amsterdam. Volgens Trouw zijn niet alle Nederlandse bischoppen enthousiast. Sommigen vinden de veiligheidsmaatregelen, de organisatie en de kosten een bezwaar. In 1985 leidde het bezoek van paus Johannes Paulus II... tot een rel die het Vaticaan volgens Trouw nog niet is vergeten. En twee Amerikaanse juristen hebben in Californië een klacht ingediend tegen Facebook... Zij zeggen dat Facebook ook berichten leest en verwerkt... die als privé zijn aangemerkt. Ze zeggen dat een bedrijf in Zwitserland dat heeft bewezen. Twee medewerkers daar die stuurden elkaar een privébericht... met een adres van een website erin dat ze zelf hadden gemaakt... die website, en die verder dus ook niemand kent. En daarna bleek die site toch bezocht te zijn... Volgens hun bewijst dat dat Facebook privéberichten niet goed beschermt en ze eisen een schadevergoeding. Trouw vroeg het een paar deskundigen in Nederland die denken dat de klagers de zaak niet zullen winnen omdat Facebook privacyvoorwaarden breed en vaag heeft geformuleerd. Toch is de rechtszaak nuttig. In Amerika zijn er in principe geen regels totdat de consument bezwaar maakt en regelgeving eist. En deze zaak kan ertoe leiden dat Facebook gedwongen wordt tot meer transparantie.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 Berry en Perquisit met Let Go. Uh, wederom zijn drie parlementariërs van de Griekse partij Gouden Dageraad opgepakt. Zes van de achttien parlementariërs van die partij zitten nu vast. En de vraag is, is dat een verstandige lijn of maak je Gouden Dageraad daar alleen uh, groter mee? Griekenland-correspondent Bruno Terzago, goedenavond. Goedenavond. Waarom zijn deze drie nou opgepakt? Nou, ze zijn uh, opgepakt omdat hen uh, bendevorming ten lasten is gelegd. Dat lijkt een beetje een, een, ja, een, beetje een vaag, vage omschrijving, uh, maar na huiszoekingen bij parlementsleden van de partij heeft men ontdekt dat uh, deze drie parlementsleden uh, groepen mensen trainden om allerlei aanvallen uit te voeren. En uh, een van de parlementsleden bij die training uh, die maakte de Hitlergroet, dus uh, dat was voldoende aanleiding voor de onderzoeksrechter om men aan te houden. Ja, en hoe wordt op deze aanhoudingen in Griekenland gereageerd? Nou, het is sowieso het uh, nieuws van de dag. Uh, maar er zijn een aantal mensen binnen, binnen de publieke opinie... die denken dat dit een manier is om de partij buiten strijd te zetten. Want uh, in mei zijn er zowel uh, gemeenteraadsverkiezingen... als Europese parlementsverkiezingen. En men vreest dat Gouden Dagenraad daar flink wat stemmen zou kunnen halen. Want op dit moment is de partij de derde grootste partij in de opiniepeilingen. Ja, ja, ja. Chantilly, welkom. Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeker van extremisme en radicalisme. Is, is het volgens jou verstandig om parlementsleden van een dergelijke politieke partij op te pakken? Of krijgen ze door die strafrechtelijke vervolging juist meer aanhang zoals... Terzago nou ja, nu aangeeft. Um, kijk, de mensen die op die partij stemmen... die stemmen erop omdat ze het ermee eens zijn. Dus uh, die ideeën... die, uh, die uh, verdwijnen niet uit de samenleving... Als je de, als je de mensen arresteert. Maar het kan zijn dat het noodzakelijk is om ze te arresteren... want je wil geen geweld in die samenleving hebben. En als je echt knokploeg aan het opleiden uh, uh, bent... en één aanhanger van Gouden Dagen gaat... Gouden Daraad had een, een rapper vermoord. Ze noemen zichzelf ja. een aanhanger van de Gouden Daraad. Ja, dan ben je af en toe verplicht om het uh, te doen. Omdat geweld in die samenleving echt uh, onaanvaardbaar is. Ja, maar nu is de aanklacht een bendevorming. Dat is een beetje vaag. Ja, maar als je rond de gaat, rond de Gouden Daar gaat, als je dat als je daarover gaat lezen, dan, dan word je niet echt vrolijk van hoor, Wat je dan leest. Dus het is een soort militaire organisatie met, ja, met trainingen om mensen in elkaar te slaan. Er is ook geweld gebruikt door hun. Ja. Dus en dat geweld is onacceptabel. Maar de ideeën, dus daar moet je dus echt heel voorzichtig mee zijn. De, de aanhanger onder het electoraat. Ja, die zullen uh, enerzijds een deel zal afhaken, want ze zal zeggen, ja, dit is extremisme daar, daar hebben we niks mee te maken. Willen we niks mee te maken hebben. Een ander deel zal uh, zich aangevallen voelen en uh, gesterkt ja, worden in een opvatting. Ja. Ja. ja, ik, ik noem de partijen extreem rechts, zijn er uh, veel vergelijkbare partijen in Europa. Nou ja, niet van. Dit extremisme en deze aanhang. Dus als je, als, je, als je dit soort extremistische denkbeelden hebt en je hebt uh, zo'n grote aanhang, dat komt niet. Je hebt wel veel radicaal rechtse partijen. We hebben er zelf ook een. Um, uh, en die hebben behoorlijk wat aanhang, uh, dat zie je dus wel. En dat zie je ook een, uh, een groeiende aanhang... omdat toch veel mensen zoeken naar een soort duidelijkheid... van ja, in welke samenleving leef ik nog... en die zoeken in die denkbeelden van die partijen een, een, een duiding. Uh, maar dat, dat die link met geweld en uh, het extremisme... want dat is het cruciale onderscheid tussen het radicalisme en het extremisme... Ja. is dat geweld... Die aanhang dat zie je Jij noemt uh, het PVV niets. radicaal rechts ja. en niet extreem ja, rechts. Ja, want het PVV is een democratische partij. Ja. En uh, daar zit geen geweld bij. En, en, en Wilders keurt geweld af. En wil ook niets te maken hebben met mensen die uh, onder zijn vlag uh, eventueel gewelddadig zouden ja. worden. Wat is volgens jou de beste strategie tegen zo'n extreem rechtse partij? Niet in zijn sop gaan laten koken, uh, Nou ja, kijk. De, Vanuit de democratie moet je de ideeën bestrijden. Dat is één. En je moet iets in de samenleving doen. Dus het extremisme komt voort uit mensen die uh, het overzicht kwijt zijn, die duidelijkheid zoeken in een verhaal van uh, voor de Grieken tegen alle andere uh, nationaliteiten. Ja. En die duidelijkheid uh, en die je wil politiek gezien wil je de ideeën bestrijden. En dat, dat is een voortdurende dialoog met de mensen die op dit soort partijen stemmen. Ja. Uh, Bruno Terzago de ideeën bestrijden, het debat uh, voeren, voortdurende dialoog. Gebeurt dat in Griekenland ten opzichte van Gouden Dageraad? Nee, dat gebeurt helemaal niet. Er wordt sowieso geen politieke dialoog gevoerd. Als je uh, leden van partijen op televisiepanels ziet, dan zie je ze maar gewoon tegen elkaar schreven. Uh, je hoort geen programma, je hoort geen verdediging van een programma. Er wordt op de man gespeeld. En uh, heel veel Griekse kiezers, die zijn dat eigenlijk beu. Ze stemmen niet voor Gouden Dageraad, Zozeer omdat ze willen dat alle Pakistanisch, Afghanistan uh, en zo meer... ...uit het land worden gezet, maar wel omdat ze eigenlijk het beu zijn om dertig jaar aan een stuk geregeerd te zijn door corrupte partijen. Ja, ja. Dus die, die partijen die hebben elkaar de afgelopen dertig jaar afgewisseld, maar nu werken ze samen en zijn ze nog steeds aan en het, het regeren. En ja. ze hebben de, de, eigenlijk het land op dit punt gebracht waar er waar, uh, heel zwaar... ...wordt ingegrepen in de samenleving... ...door al die zware besparingsmaatregelen. Hmm, ja. Dus de samenhorigheid van, van, van de samenleving... ...wordt heel zwaar op de proef gesteld. Okay. En mensen vinden een uiting in... Uh, ...Gouden Dageraad ...een partij die zegt... ...wij zullen voor jullie zorgen... ...die voedselbedeling bijvoorbeeld... ...voor Grieken alleen... ...die gaan nog steeds door ook ja. elke week... ...dus... Uh, mensen zeggen van, nou dan liever voor deze lij, die zijn tenminste eerlijk. Tilly, zie je dat, uh, dat, dat ook in andere landen dat het debat met extreem rechts of radicaal rechts geschuwd wordt? Ja, vind Ontgaan ik wel. En ik vind dat dat eigenlijk te weinig gevoerd wordt. In Nederland? Ook. Ja. Dus wat je ziet is dat, dat, dat iets van de standpunten worden overgenomen. Of er wordt iets over Romeinen en Bulgaren gezegd, wat een beetje. In de lucht blijft hangen. Maar het inhoudelijke debat wordt, uh, wordt niet nou, gevoerd. Dus waar, al, wo waar wordt wel stelling genomen? Zijn er landen waar dat duidelijker. Dat nou ja, debat ja, ja gevoerd in Nederland wordt? Wordt, ook, wordt ook. In Duitsland wordt het, wordt het heel erg uh, gevoerd, dat ja? debat. Ja, daar heeft men ook een hele andere traditie. Maar dat is een de, voorbeeld van hoe. Nou ja, de, discussie... de sociaaldemocratie uh, gaat daar uh, echt tegen in als bepaalde bevolkingsgroepen worden, uh, verdacht worden gemaakt. Ja. En, en dan heb je dus een heel ander, ander discours, een heel ander verhaal. Maar in Duitsland is extreemrechts natuurlijk ook. en, en radicaal rechts heel klein. Ja, en de Daardoor, houding ten opzichte van hun is heel anders. Omdat men heeft, door, door dat uh, verleden, uh, is daar het, het centrale begrip strijdbare democratie. Ja. Dus als iemand een antidemocratische uiting heeft, wordt daar direct uh, op uh, gereageerd. En sommige Duitse collega's zijn ook redelijk verbaasd hoe wij over de PVV praten. Omdat het andere standpunt is, nou, het kan in die democratieën. Dus er zijn bepaalde opvattingen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar die opvattingen mogen geuit worden. En dat is, ligt in Duitsland uiteraard veel gevoelder. Ja. Nou, nou was dit weekend uh, in, in, bij zijn Griekse geestverwanten van Gouden Dagen op bezoek Nick Griffin, voorman van de extreemrechtse British National Party. En die riep daar op tot vorming van een Europees uh, extreemrechtsfront. Is dat zorgwekkend? Ja, um, kijk... Ik vind het cruciaal verschil... hangt daar geweld aan. Dat, is, dat, is het, dat vind ik de cruciale uh, grens. Is dat, is dit een zijn dit democratische partijen... die zeer onaang, onaangename dingen zeggen? Ja. Maar dan doen ze dat binnen een geweldloze context Of worden dat, zijn dat partijen die, uh, waar een extremistische, gewelddadige kant aan zit. En we komen in dit soort coalities wel uh, in die, die kant op. Dus dat, dat geweld moet je heel goed in de gaten houden. Maar het blijkt ook vaak dat dat soort partijen, als ze proberen samen te werken, weer allemaal ruzie krijgen. Omdat ze allemaal extremistisch zijn. Dus uh, het, het knalt vaak ook weer aan elkaar. Ja. Dus dat... Uh, Bruno Terzago, maar er is nog geen enkele teken... van afnemende populariteit van Gouden Dagraad... in het zicht van die twee verkiezingen in mei? Nee, op dit moment kunnen we dat zeker nog niet zeggen. Dus uh, de partij haalt ongeveer een 10% van de stemmen... in de laatste opiniepeilingen. En het lijkt niet dat het, uh, gaat mi dat het minder wordt. Oké, okay. uh, mm. dank u wel. Griekenland-correspondent Bruno Terzago... en extremisme-onderzoeker Jean Tilly. Uh, goedenavond, beiden. En dan gaan we nu naar Duitsland-correspondent Wouter Meijer. Goedenavond. Goedenavond. U hebt een zeer opmerkelijk verhaal over een muziekprijsvaag... in de Duitse media eh, gevonden vanochtend. Vertel eens. Ja, een muziekprijsvraag en het is ook het verhaal van een briefkaart die meer dan 40 jaar kwijt is geweest en die nu is opgedoken. Het begint in 1969. Günther Zettel, die woont in Oost-Duitsland en droomt van het Westen, net zoals veel jonge mensen in de communistische DDR. En hij luisterde destijds net als veel Oost-Duitsers naar de West-Duitse radio en hij hoorde toen hij was 18 jaar oud een programma van de Saarländische Rundfunk, dus helemaal aan de andere kant van Duitsland. In een prijsvraag werd de naam gevraagd van een plaat en het was de lievelingsband van Günther Zettel. Uh, hij wist het dus meteen, het was Creation, een Britse groep... met hun grootste hit destijds Painter Man. Zij dus schreef het op een briefkaart aan de Zuilendische Rundvonk... maar die kwam daar nooit aan. Want wat Gunther niet had bedacht was dat de geheime dienst van de DDR... de Stasi, alle post controleerde die naar het westen ging. En families die elkaar brieven stuurden in die tijd... die kregen ze vaak opengescheurd en met enorme vertraging... en soms helemaal niet. En ook die briefkaart aan het popmuziekprogramma... die hebben ze meteen in beslag genomen. Nou, Gunther luisterde natuurlijk voor volgende week weer... Uh, in de hoop dat zijn antwoord voor het genoemd zou worden dat hij de prijs zou winnen. Maar hij hoorde zijn naam niet. En hij dacht, nou ja, pech, het kan gebeuren, niet iedereen kan winnen. Maar hij wilde al een tijd weg uit de DDR. En zijn officiële verzoek werd na zes jaar wachten beloond. Hij mocht naar West-Duitsland verhuizen... Daar werkte hij een paar jaar, ging daarna een paar jaar in Spanje wonen. In de tussentijd viel de Berlijnse muur, Duitsland werd herenigd... en nu pas een paar jaar geleden ging hij op zoek naar het dossier... dat de statie over hem had bijgehouden in de jaren 60 en 70... want hij was een lastige man. En daar in het dossier van de statie vond hij de briefkaart... waarmee hij de prijsvraag had willen winnen. En hij zei, ik heb er nee. nooit meer aan gedacht, zei hij tegen de zender... ik was het al lang vergeten. De Saarlenese Rundfok is ook al heel lang geleden gestopt dat programma. Deze week viert de zender zijn 50-jarig bestaan. En voor één keer komt nu het muziek programma Hallo Twen terug en zal met het nummer nog één keer draaien. Kunt Settle is natuurlijk uitgenodigd en hij krijgt dan alsnog zijn prijs. De originele plaat van Creation die de presentator van toen nog steeds in zijn platenkoffer heeft zitten. Uh, dat is dus feest in zuid de komende week en hier draaien we nu alvast. De Britse groep Creation met hun grootste hit Painterman. Oké. Okay. Weiter geht es mit einer neuen Gruppe aus England, The Creation und ihr Hit heißt Painter Man. Went to college, studied art. To be an artist, make a start. Studied hard, gained my degree. But no one seemed to notice me. Ja, Painterman van Creation met een prachtig verhaal daarvoor van Wouter Meijer over uh, de DDR, de val van de muur en hoe het toch nog allemaal goed kwam. Ik loop overigens ernstig achter, de heren die hier zitten zijn ZM's, ambassadeur en consul-generaal en niet HM's. Sinds uh, vorig jaar. Morgen begint de ambassadeursconferentie. De jaarlijkse bijeenkomst waarvoor Nederlandse ambassadeurs... en consuls uit de hele wereld naar Den Haag komen. Twee van hen heet ik hier welkom. Aad Jacobi, ambassadeur in China. Welkom. Dank je. En Rob de Vos, consul-generaal in New York. Ja. Goedenavond allebei. Wat mij nu intrigeert in uw, in uw branche. Je leest zo vaak van ambassadeurs dat ze op het matje geroepen zijn... Is een van u ooit wel eens op het matje geroepen? In een van uw standplaatsen? Dat is mij nog niet overkomen. Oh, en nu? Ja, ik ben het op het matje geroepen naar aanleiding van de, de Bavaria uh, Girls. Oh, in, in Zuid-Afrika. Zuid ja. ja. ja. En wat, wat gebeurt er dan? Moet je dan onmiddellijk komen bij. Uh, ja, ja, nou ja, dit is wel verstandig om dat te doen. En, en dat was eigenlijk een vervolg op het feit dat uh, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur op het matje werd geroepen door onze minister van Buitenlandse Zaken. Dus toen werd ik weer op het matje geroepen om. Text en uitleg te geven. Ja. Nou, zoals u weet is dat allemaal goed afgelopen met die bavaria -bed. Ja, Maar en hoe gaat dat dan toe? Dan acteert de ontvangende partij dat dus ze heel boos zijn en, en nu gaat bedremmeld staan kijken. Van... Nee, nee, in dit geval legde ik uh, uit hoe de, de we gelijk van de Minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ja, ja. Um, het zijn overigens altijd ambassadeurs waarvan je lezers op het matje worden geroepen, niet consuls-generaal. Wat is eigenlijk het verschil, uh, meneer Jacobi? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Um, als we nou een heel simpel. Zeggen dan uh, heeft de Nederlandse staat in het buitenland een kantoor, een filiaal. Uh, uh, dat is een ambassade. En als het land heel erg groot is... dan uh, hebben we daarnaast nog andere kantoren die ondersteunen. Uh, die ook een grote mate van zelfstandigheid hebben. En dat zijn dan de consulaten-generaal. Dus in China hebben we daar vier van inmiddels. Ah ja. U, uh, u bent trouwens eerst, meneer De Vos, ambassadeur geweest in ja. Zuid-Afrika. En nu consul-generaal, is dat... Uh... Is dat geen stapje terug? Nee, nee, nee, helemaal niet. Het had meer met heimwee te maken. Oh ja? ja Vertel eens. We waren eens. bang na vier fantastische jaren in Zuid-Afrika. <kijkt> en ik keek mijn vrouw Marion aan en zei... Wat, wat wordt het vervolg? En toen zei ze... We moeten iets kiezen wat totaal anders is. En je hebt niks te kiezen. Uh, je nee. kan iets vragen. Maar nee. wij vroegen het. En uh, ja, we hebben, we hebben het gekregen. En we zijn ja. er doel blij mee. En u, meneer Kobe u was hier voor, voorgestandplaats, standplaats was uh, Paramaribo. Ja, dat klopt. Ja, en dan ja. Peking, dat lijkt wel een uh, reuzensprong in ja, de nee, carrière, het, of het, niet? Het, het, het contrast kon haast niet groter zijn ja. nee? van een land van een half miljoen naar anderhalf miljard. Uh, uh, de ambassades waren allebei best wel aanzienlijk, hoor. Ook in Suriname nog steeds een man of veertig op de ambassade. Uh, maar Peking. Uh, anderhalf uh, ja. miljoen. Uh, anderhalf miljard in, uh, in China. Ja, maar en, en een half miljoen in. Uh, een in, half miljoen, ja. ja, ja. ja. ja uh, 500.000, dat is echt een enorm verschil. Ja, en een mentaal verschil ook in uw werksfeer en in, in elkaar. Ja. In alle opzichten. Ja, want, want uh, je bent uh, als be diplomatiek vertegenwoordiger altijd eigenlijk maar een betrekkelijk korte periode in een land. Uh, hoe, hoe, hoe maak je je zo'n land dan eigen? Dat is misschien een wat wijdse vraag, maar hoe. Hoe word je daarmee vertrouwd op zo'n korte tijd? Ja, je moet dat heel snel doen. Ik denk dat een van de belangrijkste eigenschappen van een diplomaat is... dat hij dat nieuwsgierig is. Dat hij snel kan handelen, snel uh, dingen kan begrijpen. Nou, in het geval van New York bijvoorbeeld zit je in het mekka uh, van de media. Ja. Dus daar, daar leer je heel van. Dat hangt natuurlijk af van je team. Je, je begint daar niet uh, uh, van nul. En dat hangt ook af van je, van je voorganger van nou, fantastische voorgangers. Op, die uh, brieven e over uh, de stand van zaken. En nee. we hebben daar een heel goed systeem voor. Dus dat, uh, en dan dat netwerk, dat, uh, dat gebruik je en dat, dat bouw je verder uit. Ja. En je moet een beetje geluk hebben dat er bepaalde dingen gebeuren die, uh, die Nederland uh, op een gegeven moment in, uh, ja, op de agenda zetten, of kennis van Nederland uh, uh, zeg maar bruikbaar is. Uh, wij hadden ja. dat met die super uh, Storm Sandy. Waardoor een, een, een explosie was van belangstelling voor uh, Nederlandse watertechnologie. Ah, ja. Dus dat, het is verschrikkelijk voor New York, maar voor ons werk was het uh, in ieder ja. geval een geluk. Uh, de Vos noemt nou uh, media en, en uh, briefing door je voorgangers. Maar ga je ook het, het, het land in, om het te leren kennen? Ga je veel uh, rondreizen, meneer Jacobi? Ja, ik, ik, Kent u China ik, ik, nou ik een denk beetje? Dat ik, ja, ik denk het wel. Ik ben inmiddels in Hongkong geweest, Shanghai geweest... Uh, in Xi'an geweest, Wuhan... Ik, ik denk dat ik elke zes weken wel, wel, uh, wel op reis ben... maar dat is meestal heel kort. En dat moet altijd een goede aanleiding zijn. Ja. Kijk, we hebben die consulaten ook... omdat uh, zij dat deel van het land voor hun rekening nemen. En als zij nou vragen dat er iets heel bijzonders is... en ze zien graag dat een ambassadeur overkomt... om bij iets aanwezig te zijn waar het echt nodig is... dan doe ik dat. Uh, maar maar in, in, in principe hebben we het land opgedeeld. Dus, uh, Hebt u ook Chinees geleerd? Uh, daar ben ik mee bezig. Maar oh. ik moet u zeggen dat... Uh, maar uh, tegen dat, dat u het dat, kunt, dat, moet ik uh, misschien ja. weer weg. Ja, dat, nou ja, het is in principe vier jaar. Hè? Maar ik, ik, ik moet zeggen dat uh, dat gaat erg stroef. Dat is toch wel... Uh, gelet ook op de tijd die je aan allerlei andere dingen moet besteden... schiet er weinig tijd over voor Chinese studie. Ja. En dit is een talenwonder. Weet okay. ik uit eigen ja. Ja, ervaring. Ja, ja maar goed, mijn Japans is beduidend beter dan mijn Chinees moet ik zeggen. Ja. Dus, uh, Jacobi heeft over die verhouding ambassadeur-consul-generaal. Er zit natuurlijk een ambassadeur in de Verenigde Staten in Washington. Ja. En nu zit hij in New York. Hoe is, hoe is dan die taakverdeling? Nou, dat hangt natuurlijk af van de relaties die je hebt. Maar we hebben... Van de en, persoonlijke uh, relaties? Ja, die zijn toe? altijd belangrijk. Ik dacht is het dat altijd het allemaal van... formeel vast lag, maar... Uh, Nee, maar uh, we hebben geleerd dat, uh, dat we zoveel te doen hebben. Je hebt zoveel taken. Dat het verstandig is om uh, te delegeren. Dat doe je binnen je, binnen je team. En dat doe je ook binnen uh, zo'n werkgebied als, uh, als China en, en de Verenigde Staten. Ja. En ik mag me gelukkig prijzen. Ik heb een fantastische ambassadeur in Washington... die zegt, uh, uh, ik heb vertrouwen in, uh, in jullie in New York... Uh, en, en ik kom in beweging uh, als ik denk dat het nodig is. Maar jijzelf gebruikt natuurlijk ook een ambassadeur... als je denkt dat op dat moment het nodig is ja. voor een ambassadeur om te komen. In die zin is er natuurlijk wel een verschil tussen een ambassadeur en een consul generaal. Ja. Dat geïnformeerd raken, onder andere via de media ja. in het land... dat is natuurlijk niet op elke standplaats even eenvoudig. U was in Tokio, Madrid, Suriname, daar stelt het pers niet onzaggelijk veel voor... en in Peking daar kun je toch niet erg op de media afgaan, neem ik aan... Nee, dat klopt. Het is, uh, het is best wel lastig. En ook de Chinese autoriteiten staan nog niet bekend om hun toegankelijkheid. Nee. Uh, wat wel helpt de laatste tijd is het, uh, is het internet. Oh, uh, ja. We Webo, Webo heet dat daar. Uh, uh, dat, dat kun je een beetje zien als een thermometer van de Chinese ongenoegen. Uh, zo volgt de Chinese ja. overheid het zelf ook. Hè, zodat men weet wat de bevolking bezighoudt. Uh, wij volgen dat ook. En er zijn ook wel publicaties, met name uit Hongkong... Die, uh, die beduiden meer informatie geven dan, dan van vasteland China. Ja. En heb je dan ook informanten uit de bevolking, of kunt u dat hier niet. Uh, wij, wij, wij hebben, wij, wij hebben ook, ook contacten met de Chinese bevolking. Met ja. mensen waarvan wij vinden dat die een goede kijk hebben op de omstandigheden en de ja. ontwikkelingen. Ja, meneer Vos, u werkte in, als ik het wel heb, Mali, Jemen, Madrid, Londen, Zuid-Afrika. Hetzelfde probleem doet zich daarvoor verschil van wat je, wat je aan de media in zo'n land hebt, neem ik aan. Absoluut. Nou ja, ik, ik zei al, dit is, New York is natuurlijk het mekka van. Uh, van de media, overigens is de radio, de, de public radio in New York is echt fantastisch. Ja, die staat bij ons. Ja. Uh, bij wijze van spreken dag en nacht aan. Uh, dus daar leer je heel veel van. Want het gaat er niet alleen om New York, maar het is ook een blik op de wereld. Maar goed, in een post waar ik gezeten heb, zoals in, als in Mali en Tanzania, had je een, juist een, een beginnende media die was in opbouw, vaak ook nog gesteund ja. uh, door Nederland. Uh, en dan moet je het op een, op een andere manier doen. Uh, maar uiteindelijk, ook in New York, is het soms net alsof je in een dorp uh, leeft. <laughs> <Okay. laughs> <Hey>, Peking ook? <laughs> nou, nee, De diplomatieke nee, nee, wereld in uh, Peking een dorp? <laughs> nee, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. 20 miljoen mensen, uh, nee, het is een echt een stad hoor. Ja, ja nou, nou bent u beide gestationeerd in de machtigste landen... Ter wereld, respectievelijk China en de Verenigde Staten. Wat Heeft dat grote invloed op uw werkzaamheden? Maakt dat het werk heel anders dan in vorige? Nou ja, het had het al over het enorme verschil tussen ja. Peking en Paramaribo. Ja, ja. Nou, het, ma het maakt een enorm verschil. Je, je kunt echt merken dat. Kijk, als we over 100 jaar terugkijken, dan zullen we waarschijnlijk deze periode. echt het historische feit van deze periode is de opkomst van, van China. Ja. Die zijn positie die ze 200 jaar geleden ook hadden. Weer, weer gaat innemen. Dat heeft ook een enorme aantrekkingskracht op uh, uh, eigenlijk alles uit Nederland. De, de academici die komen naar China, de cultuursector komt naar China... en het zakenleven met name. Ja, dus dat merk je enorm, dat, uh, dat China groeit. Het uh, heeft een geweldige aantrekkingskracht op, op alles uit Nederland. Ja, en, uh, en, en ja, de rol van Nederland in zo'n land als de Verenigde Staten... en China is natuurlijk klein... Betekent dat eigenlijk dat je altijd achteraan in de rij staat en, en, en op de foto? Nou, nee, op sommige terreinen is het, is het bijvoorbeeld heel groot. Als je kijkt naar de sector als design, architectuur, uh, moderne muziek. Uh, ik bedoel, u, u ziet aan mij, dat ik, daar ben ik misschien geen kenner van, maar mensen op mijn, uh, in mijn team wel, Electronic Dance in Nederland. Bedoeld, u u ver, ziet aan mij, kan ver, ik dat ver, zien? Ver voorlicht op Nederland, maar... Uh, ja, een ander feit is dat uh, we zijn als Nederland zijn we de, de belangrijkste markt... voor buitenlandse investeringen in Europa. Moet ja. je je voorstellen, dat is dus... Nederland is belangrijker, trekt meer investeringen aan uit de VS, dus inclusief New York en de regio van New York, dan het Verenigd Koninkrijk of dan ja. Frankrijk of dan uh, Duitsland. Ja. Dus we zijn op sommige treinen, zijn we, zijn we een hele belangrijke speler. Ja. Ook in de VS en ook in, in de regio rond New York. Ja, op watergebied. Ja, ja. Er is geen enkel ander land dat op watergebied zo actief is ja. als wij in, uh, in New York. En we hebben dat ook eerder in New Orleans gedaan. Dus het, het is, hey, we moeten onszelf niet onderschatten. Meneer Jacobi? Nou ja, hetzelfde geldt voor, uh, voor China. China ziet Nederland als een uh, buitengewoon interessant land... met name op het gebied van, uh, van landbouw. Hoe het mogelijk is dat wij als klein land... Uh, de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld zijn... dat vindt men in China heel fascinerend. Uh, um, zijn ze zeer nieuwsgierig naar. Wageningen als universiteit is daardoor ook heel populair. Uh, en ook op andere terreinen, logistiek, uh, uh, groene ontwikkeling ziet men Nederland als een, als een voorbeeld. Dit is niet zozeer de omvang van het land als wel wat je te bieden hebt. En wij hebben hele interessante dingen te bieden voor China. Ja, en dat, u, u merkt daarbij ook de enorme economische groei van China. Dat vertaalt zich ja. ook in de relaties met het buitenland. Ja, absoluut. Kijk, China is nu de tweede economie ter wereld. Daar moet je wel enkele kanttekeningen bij maken. Het zijn anderhalf miljard mensen die een per capita inkomen hebben van 6000 dollar... Ter vergelijking in Nederland is dat nog 40.000. En in Amerika dus nou ja. 40, nog 50.000. 50 dus het is, het is een grote economie. Maar het is eigenlijk ook nog een economie waar nog zoveel groeipotentieel in zit. Um, Chinezen zeggen zelf, we zijn nog een ontwikkelingsland. Nou, daar moeten we altijd wat bij lachen. Maar het is ook niet helemaal ja, onwaar. He, het niet helemaal niet onwaar. Er moet nee. nog echt heel veel gebeuren in China. Ja. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat daar ook voor Nederland uh, in dat opzicht... Uh, ook nog best heel veel te halen valt. Ja. En heel veel te doen valt. Meneer De Vos, merkt u dat, dat Europa bezig is minder belangrijk te worden voor de Verenigde Staten? Nee, ik nee? dacht het niet. We hebben op dit moment uh, onderhandelingen natuurlijk over een handelsverdrag. Waardoor uh, Europa uh, sterk in de schijnwerpers staat. Ik bedoel, het blijft uh, een hele belangrijke uh, markt. Zeker vanuit, uh, vanuit New York. Financieel uh, wordt er. Uh, Dagelijks natuurlijk heel scherp gevolgd wat de ontwikkelingen zijn op het gebied ja. van de bankunie, op de, de regelgeving in de, in de financiële sector. En we, we hebben veel gemeen ofwel qua onderwerpen op het terrein van uh, stedelijke ontwikkeling. De, de, de problematiek van de steden uh, in Europa, inclusief die in Amsterdam, uh, Rotterdam uh, en New York, lijken op elkaar. Uh, ja. En in die zin leren van elkaar. Uh, als het gaat om veiligheid bijvoorbeeld, dat is het natuurlijk een hele andere problematiek. We zien nou, zien. Maar de veiligheid in New York, die aanzienlijk verbeterd is. Hoe is die situatie in, in verschillende andere Europese ja. steden? Uh, is, er, is, er, is er iets te leren uh, op dat terrein? Als het gaat over het armoedevraagstuk. Uh, vorige week was de burgemeester van Amsterdam in, in het Buitenhof... die daar uh, op, de ja. e van New York een vergelijking over maakt. Daar kunnen we een hoop van, van leren. Okay. En als laatste onderwijs. Uh, onderwijs ja. is, wordt voor steden steeds belangrijker. En de rol die steden spelen op het terrein van onderwijs wordt belangrijker. En daar proberen we dus verbindingen te maken. Dus ik zie... over ja. Ik zie, ja, natuurlijk is er concurrentie vanuit de uh, opkomende markten. Maar ja. Ja. als het echt om de om die kern van die problematiek gaat, is er nog heel veel uh, te verbinden. En dat is natuurlijk, en, goed uh, natuurlijk doen. En over van elkaar leren gesproken, meneer Jacobi. Deze week die ambassadeursconferentie. Is ja. dat ook de functie dat je nou-how uitwisselt of? of uh... Uh, dat uh, zeker is het een onderdeel van, uh, van de ambassadeursconferentie. Uh, nou ja, daarnaast, kijk, wij hebben de ambitie als ministerie om in 2016 het modernste ministerie te zijn. En het meest efficiënte ministerie van buitenlandse zaken in Europa en eigenlijk wereldwijd. Oh ja. ja, daar wordt hard aan gewerkt. Oh. En, ja. uh, Succes. Dat is, dat, nou, we, we zullen jullie nog laten, laten zien hoe we dat gaan doen. Ja, gaat daar uit. komen we in een volgende uitzending ja. op terug. Maar in ieder geval, de eerste stappen zijn bemoedigend, moet ik zeggen. Waarbij wij, als toch iets, iets oudere garde, uh, toch snel onze IT-kennis wat, uh, wat naar een hoger niveau moeten tillen, hoor, moet ik zeggen. <laughs> maar goed, dat, ook daar is de conferentie goed voor. En natuurlijk wordt er nog gekeken naar contacten met de Kamer. Uh, we spreken onze ja, ja. minister. Uh, uh, ook dat zijn belangrijke onderdelen. Het zakenleven, we hebben een economische dag. Uh, ja. ja, nee, het ziet, het ziet er heel attractief uit. En wat doet u altijd eerst als u weer in Nederland bent, meneer de Vos? Uh, nou, luisteren naar wat ik uh, vanmorgen gedaan heb... naar uh, programma's op, uh, op de radio oh, en naar, ja. uh, naar u luisteren... en ja, ja. dan uh, Buitenhof aanzetten, want uh, vanmorgen was het natuurlijk... Uh, uitermate interessant ja, voor ons. De meeste ook, mensen zeggen ontbijtkoek kopen of zo, maar Nee, dat, nee, nee, nee. Het nee. gaat ga bij ons uh, thuis veel meer om de, de geestelijke uh, okay. voeding. Om, nee, Jacobi? Dan, nou, u u, u staat toch dicht bij de waarheid hoor. Ik, ik, ik vind uh, Albert Heijn en de andere supermarkten <laughs> toch wel een feest... als ik oh. weer in Nederland ben. Zeker na Peking. Ja. Nou heren Jacobi en de Vos, een, een goede ambassadeursconferentie... toegewenst deze week. Dank, dank, u, wel. dank u wel. Heel hartelijk dank. We carry around Contain fragments of yesterday The heavier load The harder to cope The gas for the grave Don't you listen to the choir Of jealous people full of hate If they have nothing better in their life I swear inside they. Escobar is Scandinavisch met Whatever This Town. In het uh, Concertgebouw, de thuishaven van een van de allerbeste orkesten ter wereld... treedt morgen een ander allerbeste orkest op, de Wiener Philharmoniker. Onder leiding van Ricardo Chailly worden werken gespeeld van Sibelius en Broekner. Welkom, uh, Jürgen Hempel, dirigent. Het Wiener Philharmoniker, dat zijn geldt als een van de allerbeste orkesten ter wereld. Waarom? Nou ja, dat heeft natuurlijk met, met hele basale dingen te maken. Als gewoon heel erg gelijk spelen. Heel erg zuiver spelen. En heel erg mooi in balans. Dat zijn allemaal dingen die uh, ertoe uh, uh, doen. Ja. Ze hebben een heel mooi geluid ook. Ze hebben een heel eigen geluid. Bijvoorbeeld de, de violisten, de strijkers die er zitten... hebben allemaal een instrument wat van het orkest is. Waardoor dus de klank heel weinig verschuift door de ja. eeuwen heen. Ja, en ze noemen die orkesten altijd in één adem en nog... En gel, is dat net zoals bij... bij... Voetbal, eigenlijk, dat het altijd om dezelfde toporkesten gaat. Zoals je daar hebt: Real Madrid, Manchester, ja, het is, het is Bayern. Amsterdam, Berlijn, Wenen. En dan wordt het stuivertje wisselen wie op plaatsen 4 en 5 komt. Ja, en u had het nou over balansen en zo. Is dat wat het, wat het Wiener zo goed maakt? Ja, nogmaals, het geluid van het strijkorkest is heel bijzonder. Dat wordt wel zijdezacht genoemd. Het is ook. Het is een operaorkest. Ze komen uit de, uit de geledingen van de Wiener Staatsoper. Dat is een orkest van 220 man, onze 230 man. Die spelen nou ja. zes keer per week... En eens in de zoveel tijd doen ze een project. En dan noemen ze zichzelf de Wiener Philharmonica. Oh. Eigenlijk een soort superieur snabbelorkest. <laughs> ja, en en dat, dat, is is, niet. dat is al in de 19e eeuw begonnen. Dat ze het gevoel hadden van oh, nou, we ja. willen ook wel eens uit die bak komen. Alleen de ja, zangers ja, ja. begeleiden ook wel eens gewoon echte muziek voor onszelf spelen. Het, het berucht is dat ze zijn super democratisch. Ze krijgen ook allemaal hetzelfde salades. De concertmeester krijgt net zoveel als achteraan met contrabassen. En ze hebben inderdaad een soort liefde. En nou ja, zoals de geschiedenis uitwijst... dan ook wel iets wat uh, curieuze tradities. Heel weinig vrouwen in het orkest en dat ja, soort dingen. Ja, ja dat, dat Wiener Philharmoniker is nu dus bezig... met het onderzoeken, onderzoeken van haar oorlogsverleden. Michel de Wert, correspondent in Oostenrijk. Goedenavond. Goedenavond. Er is vorig jaar een commissie ingesteld die dat onderzoek doet. Wat is daar tot op heden uitgekomen? Nou ja, er zijn toch wel wat verrassende dingen uitgekomen... waar ik toch wel verbaasd over was. Ik dacht van, ja, dat weet ik allemaal al... omdat ik toch wel heel lang met dat orkest heb gehouden. Wat me bijvoorbeeld verbaasd heeft dat een zekere Helmoet Wobisch, die na de oorlog vijftien jaar lang de leider geweest is van het orkest... dat hij blijkbaar bij de SS was. Dat hij ook een verklikker geweest is. En dat hij in jaren 60 zelfs nog ook een kopie van een eremedaille... aan Baldo van Schira gegeven heeft. Dat was namelijk tijdens de oorlog de gauleiter van Wenen... ook de vader van de Hitlerjoekend. Dat heeft er wel eens op eigen initiatief gedaan, maar toch is het verrassend... En ik heb ook een heel dik boek over de Wiener Philharmonica. Daar heb ik nog even nagekeken. Daar werd dan dus wel eens gesproken over het, het natieverleden van dat orkest. over de Wobisch werd dan helemaal niets gezegd. En dat verbaast me toch wel. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat ze nu consequenties getrokken hebben. En waarom bijvoorbeeld wat concerten naar hem genoemd... die hebben nu een andere naam gekregen. Er was ook een straat in Villach naar hem genoemd. En die, die moet blijkbaar ook een andere naam krijgen. Maar het verbaast me toch echt dat zulke soort dingen niet bekend waren... Ja. of tenminste niet bekend gemaakt ja. waren... Jurgen uh, Hempel, uh, was u dat bekend? Vroeger al? Ja, ik vind... Allang? Nou ja vroeger. Allang? Allang? Dat verleden wordt heel langzaam wordt het opgerakeld. Bij het ene land gaat het waarschijnlijk weer wat sneller dan bij ah, het andere. Ja, dat is juist de trazer in Nederland. Is, oh, nee, nee. Met, met de Mengelberg en zo. Dat is al niet zo lang na de oorlog allemaal opgehelderd. Nee, maar dat, volgens mij, dat weet ik niet hoor. Dat is misschien een uh, andere discussie. Maar heeft dat te maken met winnaars en verliezers? Verliezers ah, ja, hebben misschien kan... wat sneller de neiging om de deksel Schoen... met de, te dichten. En de, de, de over winnaars voelen die neiging waarschijnlijk wat ja. sterker... om schoon schip te maken. Nou, maar daar heb ik wel eens tegengezet... Met von Karajan, dat is toch ook al veel eerder. Van Karajan is na de oorlog ook onmiddellijk. Uh, mocht hij niet meer dirigeren. Heeft dus jarenlang in Londen zijn centjes ja. moeten verdienen. Dus in, in Oostenrijk heeft het eigenlijk heel opmerkelijk lang geduurd voordat dat allemaal aan de orde komt. Ja, en natuurlijk ook binnen dat orkest. meer dan de helft van die mensen was uh, lid van de nazi-partij geweest. Ja. en dan ja, wat moet je dan zo'n heel orkest opheffen, waarschijnlijk. zoals ze daarover vergaderd hebben, met een goed glas naar afloop en gezegd: nou ja, oké. Okay, we hebben ons dierlijk vergist en laten we vooral mooie muziek maken. He, ja. Als je ook tegenwoordig naar de, de website van de Wiener Philharmonica kijkt... de muziek als verbroederingstaal is voor hun heel erg belangrijk ja, ja, ja. geworden. Ze realiseerden zich ongetwijfeld wel dat er iets in hun historie is wat minder fraai is, waar ze niet elke dag over willen nadenken. Maar ja. ze ja. proberen hun best te doen. Net zoals ze in, uh, in Mauthausen een concert gegeven ja. hebben... in de Groeven, ja, ja, ja. waar veel leeders aan gedaan... en daar Beethoven de Negende symfonie gespeeld hebben. Ze zijn zich ja. er wel van bewust... Ja. De wet, wat, wat waren de wandaden dan uh, zoal in de oorlog? <laughs> nou ja, wandaden. Het belangrijkste is eigenlijk wel dat zoveel mensen lid waren van de NSDAP. Ja. Uh, het schijnt ongeveer de helft te zijn. Ik heb gehoord dat van 60 van de 123. Van het, ja. Of dat precies klopt, dat, dat weten we natuurlijk ook weer niet. Maar het is toch wel verrassend als je bedenkt dat juist de, de culturele wereld in Wenen helemaal niet zo fascistisch ja. of nationaal-socialistisch gericht was. En Joodse dat orkestleden uitgesloten? Ja, ja, dan zou je toch eigenlijk denken dat er iets van solidariteit is opgekomen. Maar dat is helaas niet het geval geweest. Of tenminste veel te weinig. En waarom dat het geval is, dat, dat is moeilijk te zeggen. Die generatie is natuurlijk al lang uitgestorven... die toen de tijd in het orkest gezeten hebben. Maar eh, zoals u het al gezegd heeft... het is natuurlijk altijd juist bij de verliezers... een taboe thema met zulke, soort, uh, ja. met zulke soort dingen om te gaan. Ja, Hempel, wat, wat denk je dat deze onthullingen wat invloed zullen hebben op de reputatie van het Wiener Philharmonica? Of? Sterker nog, ik denk dat het goed is voor hun reputatie... Dat ze, dat ze open kaart spelen, dat die voorzitter... een historici benoemd heeft, niet uit eigen geleden... van, ja jongens, zoek dat eens even uit hoe dat ook weer zat... maar dat hij echt mensen van buiten betrokken heeft... van de universiteit, en zegt, nou, onderzoek het... Alle, jullie mag alles openmaken, zoek in de archieven... en laat zien wat je op de proppen komt. Ja. De wet, heb jij enig idee waarom pas nu in zijn volle omvang al dat allemaal aan de, uh, naar buiten komt? Nee, ik moet er wel bij zeggen dat Clemens Helsberg... die nog steeds de leider is van de Wiener-Velemenken... ook al sinds 25 jaar of iets dergelijks... dat hij eigenlijk al in de jaren 90 begon is dat thema aan te snijden. Oh. Uh, Julian Hemp had het ook over dat concert in Mauthausen. Daar ben ik ook bij geweest. Dus toen had ik al de indruk van, ja, ze zijn ermee bezig... maar toch niet al te zeer. Misschien hangt daar ook zo beetje mee samen... dat de Wiener-Velemenken een hele gesloten wereld zijn. Het is vaak zo dat uh, Philharmoniker vaak kinderen... of zelfs kleinkinderen van andere Philharmoniker geweest zijn. En normaal gesproken oh. is het ook zo dat het leerlingen zijn van andere Philharmonica. Er zijn ook praktische redenen voor. Bijvoorbeeld instrumenten als de hobo of de hoorn. Daar heb je instrumenten die echt alleen maar in wenen gespeeld worden. Dus een, de beste Nederlandse hobowist kan eigenlijk niet solliciteren naar de Wiener Philharmonica. Dat kunnen alleen maar mensen zijn die daar gestudeerd hebben. En uh, Het lag ook aan dat uh, historici geklaagd hebben dat ze zo moeilijk toegang kregen tot de archieven. Uh, daarvoor is dus nu ook de commissie in het leven geroepen. En eh, waarschijnlijk hangt er ook mee samen... dat het gewoon verjongd is de laatste jaren. Ja, ja, Die ja, generaties ja, uitgestorven. Het is misschien toch ook iets opener geworden. Okay. En je ziet het ook zo. Vijftien jaar geleden was er toch een heel vergrijsd orkest. Ja. En nu ziet het er gewoon een stuk jonger uit. Oké, okay. tot zover de Wiener Philharmoniker. Morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Dank Jurgen Hempel. Dank Michel de Wert. Het is vijf voor twaalf. De Franse president François Hollande staat te boek als onhandige kleine kluns. Beetje type boekhouder. Maar vrouwen schijnen voor hem te vallen. Hij heeft een ex, een partner en volgens Franse media minstens één maîtresse. Hoe is dat mogelijk? Française Sophie Perrier, voorheen correspondente in Nederland. Schrijfster van De Mannen van Nederland: Het Onverbiddelijke Oordeel van Buitenlandse Vrouwen. Goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar eens, wat is er zo hartveroverend aan François Hollande? Ja, inderdaad, als je hem ziet, dan kan je je dat afvragen. Hè? Ik, uh, ik ga bijvoorbeeld uh, soms naar een gemeentehuis... en dan hangt zijn portret en uh, ik vind het altijd komisch... want hij ziet er heel bleek uit, een beetje rond, een beetje onhandig... heeft helemaal geen allure. Uh, maar uh, uiteraard, uh, vrouwen vallen voor hem, dus wat, wat zou dat kunnen zijn? ja. Um, ja, hij staat bekend als heel geestig te zijn. Geestig? Hij is geestig, hij heeft veel humor. En hij maakt altijd van kleine grapjes die altijd heel goed vallen. Ik heb geen voorbeeld, maar heel vaak op het nieuws heb je wat. Hij heeft iets geestigs gezegd, weet je. En dat vinden vrouwen natuurlijk leuk. Humor erotiseert? Ja, is, nou, ik weet niet hoe het uh, bij jullie is. Maar ik vind het altijd leuk als een man humor heeft. Uh, je valt uh, niet, uh, niet alleen op uiterlijk. Uh, weet je je valt ook op, uh, zeker niet in Frankrijk, op, uh, op humor of geest. Of je goed kan spreken of je je goed uitdrukt. Hij kan zich heel goed uitdrukken. En hij heeft laten zien, bijvoorbeeld bij het debat die hij uh, voerde met uh, Sarkozy voor de verkiezingen. Dus anderhalf jaar geleden. Uh, Sarkozy was heel zelf... Zelf verze um, verzekerd. En uh, iedereen dacht: Nou, Hollande uh, houdt het niet uh, aan bij Sarkozy, maar hij heeft het debat helemaal gedomineerd. Hij was uh, scherper, hij was intelligenter, hij, hij, hij kon reageren op alles. En, uh, ja, hij domineerde het uh, geestelijk, zeg maar. Dus Inderdaad, het is niet met zijn, met zijn uiterlijk dat hij het domineert... maar wel met zijn geest, zo ja, te zien. Maar nu een uh, moeilijke vraag misschien. Wie was de aantrekkelijkste Franse president van de afgelopen decennia? Voor vrouwen. Ja, weet je, ik vind ze allemaal vreselijk. Oh. <laughs> ja, aantrekkelijk, uh, als je ze ziet, uh, zijn ze niet. Nee. Uh, maar het blijkt erop dat zij inderdaad uh, een aantrekkingskracht hebben. Want zoals je zei, uh, ze hebben allemaal prachtige vrouwen. Uh, François Hollande, wat eerst met Cégorène Royal, die een heel mooie vrouw uh, is... Hij heeft vier kinderen mee gehad. Dan met uh, Valérie Trierweiler die ook een hele mooie vrouw is... en ook een uh, hele goede baan heeft, net zoals Ségolène. Uh, en uh, nu, ja, Julie Gaillet, uh, trouwens... Uh, die actrice had bijna niemand verhoord... voor dat hij een relatie had met foto uh, Hollande. Maar die, is ook, die ziet er ook heel goed uit... en die is uh, 15 jaar jonger dan hem. Ja, een uh, mooi uh, tableau de la troupe. Dank u wel, Sophie Perrier... Tot zover François Hollande en diens aantrekkingskracht. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Chris Keine, zometeen de in- en in slechte Janne. En ik eindig met een gedicht van Erik Solvanger. Alles wat ik weet, heb ik op een grote hoop bijeengeraapt. Ik steek het in brand. Ik wil alles voorgoed vergeten. Alle gedachten en herinneringen dalen als roetdeeltjes weer op mij neer. Blijven hangen in mijn haren, in mijn wimpers, dringen in mijn neus. Ik adem de verbrande herinneringen in als roet. Stik haast, adem het opnieuw in, hoest het proestend weer uit. Ik stik in wat ik uit alle macht wil vergeten.